Koek! Wat ga je nu doen? Ik maak aan beide kanten een gat, dan vul ik dat op met een stukje hout en dan lijm ik de boel weer op elkaar. Meesterlijk. <laughs> Wacht nou nog even. Al, laat haar zo snel mogelijk de brief schrijven. Balk wil voor het eind van de weg beslissen. Oh, het is kan ik wat doen? Ja, Gauw mijn benen liggen.